Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die gisteren met een kruisboog op mensen schoot in Almelo... heeft een verleden met psychische problemen. Volgens RTV Oost heeft de man van 28 het afgelopen jaar... meerdere keren een psychose gehad. Dat is een aanval waarbij mensen dingen kunnen zien of horen die er niet zijn. Ook weten ze vaak niet wat ze doen. Gisteren schoot de man met een kruisboog op voorbijgangers... vanaf het balkon van zijn flat. Deze oudbewoonster hoorde ervan... ...en ging er snel heen. Om te kijken of, of iedereen oké okay was. Nou ja, een van de die stond hier gelukkig. En, uh, dus daar was ik heel erg blij mee, dat, dat zij oké okay was. Maar ja, de rest... Uh, mijn, ...waarschijnlijk mijn oude onderbuurvrouw, die, uh, waarschijnlijk het slachtoffer. En dat is echt vreselijk. De man werd opgepakt. In een woning in de flat werden later twee lichamen gevonden. Het gaat om een vrouw van 52 en een vrouw van 70. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is... En een bijzonder incident in Enschede. De politie zette daar vannacht de achtervolging in op een automobilist die op drie banden reed. De man reed kilometers lang door de wijk en beschadigde zijn eigen auto en het wegdek. Toen de politie hem wilde aanhouden ging de man er vandoor. Uiteindelijk kregen ze hem te pakken. De man is opgepakt. En hartelijk World Cleanup Day allemaal. Vandaag zijn er over de hele wereld acties om zwerfafval op te ruimen. Al denkt de organisator in ons land wel dat er door een nieuwe maatregel dit jaar minder op te ruimen is dan andere jaren. Ja, zeker. De invoering van statiegeld was afgelopen juli. En je ziet nu al terug in de data van onder andere zwerfafvalraper de zwerfenator dat er al minder dan 50% gevonden wordt... Dus dat heeft direct effect. En zo zie je dat maatregelen dus ook direct effect hebben zoals dat statiegeld. Er staat wel tegenover dat het op sommige plekken juist rommeliger is dan anders. Omdat er in afgelegen parken en bossen illegale lockdownfeesten zijn georganiseerd. Het weer nog veel zon en ook wel wat stapelwolken vanmiddag. Maar het blijft wel overal droog. Het wordt 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB.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 Juist om half 3 of 21 momenteel in Zandvoort. Dus een lekker een nazomerdagje op deze schaterdag. Geniet ervan als je hier in Zandvoort bent. Nou, de radio uiteraard op uh, CFM. Al 31 jaar de lokale radio met juist Pieter Tos. En ga Walk en Don't Look Back. En als je je balletje kwijt bent, dan moet je even tussen de kerstbomen zoeken daar op het uh, KLM Open Albert Jan. Ik zag net de beelden. Er was er eentje zijn bal kwijt en die lag ergens. Ja, ze hebben daar gewoon kerstboomjes tussen of bij de golfbaan staan. Ja, ze dus moesten even rapen. Het heet dus geen KLM open meer, hè? zoals wij het hier gewend zijn. Maar het is nu gewoon het Dutch Open. Uh, momenteel uh, de leider is een Zweed. Dit is Broberg met min 18.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 En nou heeft collega Albert-Jan het al een paar keer over het gedicht van vandaag gehad. Straks om kwart voor vijf ga je horen Einde van een tijdperk. Maar hij verklapt mij niet wat het nou precies inhoudt en wat voor gedicht het gaat worden. Dus ook ik laat me verrassen door Albert-Jan dadelijk om kwart voor vijf tijdens het gedicht van de dag Einde van een tijdperk. Je gaat het meemaken.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 Of ik alleen maar ouder magicentje wijze word, verliefd. Over mijn oren, onderste borst.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 Just a kid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 ja, als je wat te klagen hebt, doe dat dan niet hier, in deze groep bijvoorbeeld. Maar doe dat op de Klaagmuur. En die hebben gewoon een Facebookpagina de Klaagmuur aangemaakt. En dan kan je dus lekker lopen zeuren over allerlei dingen. Ja, zo is het nou eenmaal. Hier is Sjaus.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 Wel ING, KLM. Ja, hier zie ik in keer een bord langs komen. KLM doet wel mee, Air France doet niet mee. <lacht> maar goed, in ieder geval, natuurlijk doen ze ook met sponsoring nog mee. Maar goed, niet meer op de Dutch. Hè. Dat was een golfbaan die echt, echt bedoeld was om het te openen. Zeker de Ryder Cup, want die wordt dit jaar ook weer gespeeld. De wedstrijd tussen Europa en Amerika. Daarvoor ook ze nou, dus hoef ik het allemaal niet meer uit te leggen. Want dat zit er aan te komen. En dat wordt gewoon weer drie dagen voor de buis kijken. Europa maar, tegen Amerika. Wat zei, wat zei ik dan? Toch? Ja, klopt. Ja, plot. nee. nee het, voor, voor de mensen die het niet weten. Het dus. zit, zit er aan te komen. Ja. En dat is natuurlijk wel een geweldig tweejarig evenement. Wat iedere ge, rechtgeaarde golf die we hebben, zeker niet wil missen. Goed, nou, ik heb nog wat voor mensen die te gast zijn in Zandvoort. En op zoek zijn naar een, wellicht iets wat ze leuk zouden kunnen gaan doen.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 Maakt zijn naam waar. Want de zon schijnt, dus pak je radio. Ren naar het strand en zet hem op 107. Schaat je die met twee bieren in een handdoek? Gaan was als allemaal, geluid op elkaar? ZFM 107. 24 uur per dag. Hete zomer iets. En dat is leuk, hè? want ZFM is al 30 jaar de lokale radio van Stadsfoort. En dat was juist een spot uit de oude doos. ja. Heel veel jaren terug.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 Strip that down for yeah, me. Yeah, yeah, yeah. All up, one girl. Please strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. All up, one girl. Come and strip that down for me. Yeah, yeah, yeah. Jee, yeah, dat was een mooie single van Lion Pain. You're the strip that down. Het is zomer althans, daar lijkt het wel op. Albert Jan, nog een paar dagen en je hebt helemaal gelijk. Hè? De barbecue even snel uit de kast halen.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 Days of summer, the jasmine and moon July is dressed up and playing her tune, and I come home from the heart. Reach out to hold me in the evening when the day is through.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 En het hele verhaal van Ede Piaf is natuurlijk heel erg triest en sneu. Maar ze had een prachtige stem. En heeft daar natuurlijk wel furoren mee gemaakt. En uh, natuurlijk altijd trouw gebleven aan het Franse chanson. Nee, volgende vrijdag uh, deel 2. Uh, was dat uh, dat moment trouwens dat uh, nee. Matthijs van Nieuwkerk huilde? Uh, nee, nee, nee, dat nee, was erg zandsom. Da, da, da, da, daar gaan ze nog heen. En dat is het graf van uh, Charles Asnavour. En zoals je weet is hij daar een uh, groot fan van. Toen werd het er mee om allemaal even te veel, Maar die dat, uh, zat nog niet in deze uitzending. Maar wat er wel in zat was Zas. En dat is een, een, een, een tegenwoordig een, een Franse groep. Die ook uh, ouders brengt aan Parijs. Dus ik zeggen een moderne chanson. En uh, als het goed is heb je daar een van klaarstaan. Ja Parijs is uh, vandaag Parijs ofzo. Als ik het een nou, beetje vertaal. Het gaat erin. in ieder geval over Parijs.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 Au de lui, son éclat ne peut être à son ah, il sera toujours paré. Plus on réduit son éclairage, plus on va briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Ah, il sera toujours paré. <moguilé> the get to that, Bien que ma foi, depuis octobre Que robes soient beaucoup plus sobre Qu'il y ait moins de fleurs et moins d'égrettes Que les couleurs soient plus discrètes Bien qu'au gala on élimine Les chinchiras et les germines, Que les bijoux pleins de déchance, brillent surtout par leur absence Que la beauté soit mon voyant Moins effronté, moins, moins flottante Paris Paris La plus belle Dat was hem op onze verrassingsplaat van deze zaterdagmiddag. Zas en Paris. Vond je het wat of niet? Ja, een beetje gypsy-achtig. Maar goed. Maar goed. oké. Daar ben je geen liefhebber van. Ik hoor het al. ik Ik ga het meteen goed maken, hoor, met de volgende plaat. Ik denk, dat ga krijgt. krijgen. Dat ga ik horen. Dus ik was er al een beetje op voorbereid. Dus vandaag gaan we een mooi verhaal vertellen op de radio. Een belle histoire. C'est un beau